10 uur Herman Vriend met het NOS-journaal. Het dodental van de treinramp in Santiago de Compostela is opgelopen naar 79. Een Amerikaanse toeriste die bij het ongeluk ernstig gewond raakte... is vanochtend bezweken aan haar verwondingen. Er liggen nog altijd 70 gewonden in Spaanse ziekenhuizen. Inmiddels is er kritiek ontstaan op de hulpdiensten. Volgens een rapport van de regionale overheid van Galicië duurde het bijna twee uur voordat er werd opgeschaald... en er een communicatiewagen werd gestuurd. Ook zouden er lange tijd te weinig professionele reddingswerkers aanwezig zijn geweest. De Cambodjaanse Volkspartij van premier Hun Sen... claimt de winst bij de parlementsverkiezingen die vandaag zijn gehouden. Volgens de regering is de belangrijkste oppositiepartij verslagen... maar het lijkt erop dat die meer stemmen heeft gehaald dan ooit. De stembureaus hebben nog geen officiële uitslag bekendgemaakt. Die komt waarschijnlijk pas over enkele weken. Premier Hun Sen is al 28 jaar aan de macht in Cambodja. Op de A6 bij de Hollandse brug hebben drie benzinedieven een auto van de weg gereden. Niemand raakte gewond. De dieven gingen er na de aanrijding te voet vandoor. De politie kon een van hen snel aanhouden. Het is een 31-jarige man uit Almere. Met onder meer een helikopter is tevergeefs gezocht naar de twee anderen, een man en een vrouw. De drie hadden in de buurt getankt zonder te betalen en waren weggereden. Op Ameland is een politieman aangehouden voor het mishandelen van een buschauffeur. De 35-jarige agent was op vakantie op het Waddeneiland. eiland Hij had zaterdagochtend met de chauffeur van een streekbus ruzie gekregen over een verkeerssituatie. Later zag hij de bus weer rijden op het eiland. Hij stapte in en zei dat hij bij de politie werkte. Daarna kregen de twee weer ruzie. De agent pakte de chauffeur vast. De chauffeur werkte zijn belagerde bus uit en waarschuwde de politie. De aangehouden agent is meegenomen voor verhoor. Het weer. Vanavond blijft het droog, maar vannacht kan er een bui vallen. De temperatuur daalt tot rond 16 graden. Morgen overdag wisselen zonnige perioden en wolken elkaar af. Een enkele bui blijft mogelijk bij een middagtemperatuur van 22 tot 25 graden. Tot zover het NOS Journaal. Verkeersinformatie 1 file. Op de A12 richting Arnhem tussen de afrit Wageningen en de afrit Oosterbeek... Staat een file met een lengte van 5 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Kies daarom, net als wij, voor de ANWB Autoverzekering. Nu met 10% extra korting voor veilige rijders. Ga naar anwb.nl/slash autoverzekering. Kijk voor de beste last minutes op HofvanSaxen.nl. Onderdeel van Landbouw Green Parks. Radio 1. Langs de lijnen met Diode de Graaf. Goedenavond, dit is Langs de Lijn op zondagavond 28 juli. De eerste dag van de WK langebaanzwemmen zwemmen in Barcelona. En het was meteen raak. De eerste Nederlandse medaille is binnen. Het kan nog steeds voor Kromowit Jojo. Ja, Kromowit Jojo gaat Nederland naar het bron zwemmen. De vette vrouwen pakten dus het brons. Zometeen blikken we uitgebreid terug op de winst van die medaille en de andere resultaten van vandaag. Het was ook de dag van de finale van het Europees Kampioenschap Voetbal voor Vrouwen. Duitsland was opnieuw de beste, met dank aan Kiepster Angerer. Nieuw door het midden en Angerer heeft hem gewoon weer. Nu stopt ze hem met de hand, eerst met de knie, nu met de hand. En hoe is die titel ontvangen in Duitsland? U hoort het verderop in de uitzending. Verder praten we over BMX'en, over schaken en over voetbal in Portugal dat is geen vetpot. Onze totale begroting voor het nieuwe seizoen komt op 1,8 miljoen euro uit. Aldus Mitchell van der Gaag, trainer van Belenenses. 6 Dat en meer tot 11 uur in Langs de Lijn. U hoorde het, de vrouwen waren in Barcelona goed voor een bronzen medaille. Dat werd door de dames flink gevierd. Want na het wegvallen van Marleen Veldhuis moest er gebouwd worden aan een nieuw, nieuw team. Een bijdrage van Edwin Cornelissen dat de Golden Girls in Barcelona niet van goud zouden zijn. Ja, dat stond eigenlijk vooraf wel vast. Zonder Marleen Veldhuis, gestopt, maar met twee debutanten. Esme Vermeulen, Elise Bouwens. In de series kwam er weliswaar nieuw bloed, maar ook onervaren bloed in de ploeg. En dat betekende dat Oranje stapje voor stapje het toernooi zou doorlopen. Eerst maar eens de series doorkomen. Dat lukte en dat stemde Marcel Wouda, een van de coaches, al opgetogen. De insteek bij de kwalificatie is dat wij een... Uh... Vette hebben die top 5 waardig is. We gaan als, als zesde door in de series. We hebben natuurlijk nog een enorme sterke troef met Renomie voor vanavond. Dus uh, volgens mij uh, gaan wij voldoende aan die verwachtingen. En uh, het wordt gewoon een hele spannende strijd om, om de bronzen plek. Want je moet ook realiseren Amerika en Australië, die zijn een maatje te groot op dit moment. En dat is dan de situatie voorafgaand aan die finale. Een finale waarin drie van de voormalige Golden Girls starten. Femke Heemskerk, Inge Dekker, Ranomi Jojo. En in dit geval aangevuld met Elise Bouwens. En een verrassing in de opstelling. Want de afgelopen jaren was het de traditie dat Inge Dekker de startswemster was. Maar Choco Verhaeren koos ervoor om in dit geval Elise Bouwens te laten starten. Ja, je maakt soms tactische overwegingen. Je houdt ook rekening met voorkeuren van mensen. Maar leg eens uit, wat is hier de tactiek achter? Nou, de tactiek is in ieder geval dat je... Kijk, je weet dat je met ongeveer 55,5 begint. Hè? Dat is het niveau van Elise. Een gigantische voorsprong voor Australië. Nederland op een zevende plek met een tijd van 55,68. Dat was wel de insteek. Uh, met de langzaamste dan tussen haakjes te beginnen, dat ben ik. Uh, en dan uiteindelijk nog drie zwemsters achter de hand te hebben om het af te kunnen maken. En dat heeft Ghanomi en Inge en Femke natuurlijk uh, hebben ze dat fantastisch gedaan. Het is, uh, je moet het als echte te benaderen en niet als een persoonlijke start. Uh, dat heb ik ook gedaan. En dus uh, ja, dat bevalt wel goed. Het wel naar meer in ieder geval. Uh, de tactiek dan is om uh, middels Femke de aansluiting de, eigenlijk terug te vinden of te behouden. Heemskerk pest er alles uit in die laatste meters. En Nederland ligt nu op een vierde plek. 52, 86 is de race van Heemskerk. Die daarmee een... Uh, geweldige 100 meter heeft afgelegd. Nou, ik ben blij dat ik uh, ook met name met de tijd van vanmorgen, dat was toch wel echt beduidend langzamer, dat ik nu uh, weer, weer in het oude niveau uh, terugkom. En volgens mij heb ik heel goed gereden en uh, ik heb me ook niet gek laten maken. En ik denk, volgens mij precies wat ik had moeten doen. Dat vasthouden met Inge Dekker, waarbij je weet van, nou, ja, zeker tegen Schuurstroom, Die ging vanmorgen in de series ook al derde. Dat weet je nog niet als je deze opstelling maakt, maar dat was wel te vermoeden. De laatste meters van Dekker en daar vertrekt Kromovie Nederland op de vijfde plaats, tijd van Dekker, 54-58. Ik had al vaak gestart en ik vond het tijd waarop dat andere mensen ook wel eens zouden starten en vandaag een keertje wat anders en ik moet zeggen we me ook prima. Ja en dan weet je gewoon dat je in Ranomi een goede afmaakster hebt en dat heeft ze weer laten zien. En Kromovie zwemt Nederland naar de derde plaats. 1 Amerika, toch. 2 Australië en drie Nederland. Ja, we moesten het afmaken. En, uh, met z'n vieren gewoon uh, heel goed gedaan wat we moesten doen. Uh, derde is wat erin en dat hebben gehaald. Dus uh, dat is prima. Ja, dat is een mooi begin. Ik ga het altijd voor het hoogste haalbare, maar ik denk het meest realistisch was brons nu. En dat hebben we heel goed gedaan. Uh, ja. En dat is een absolute wereldprestatie van deze oranje formatie. Brons dus voor het team dat voorheen te boek stond als de Golden Girls. In Londen was er zilver. Maar wat is de waarde van deze bronzen medaille? Ja, heel veel. Het is, uh, ik vind het heel bijzonder dat we met dit team weer uh, een medaille hebben weten te pakken op dit niveau. En, uh, ja, ik ben heel erg trots ook, uh, op de dames. Uh, niet alleen degenen die hier gezongen hebben, maar ook de dames die... Die net onder zitten. Die, uh, dit is een perfecte stimulant voor hen om, uh, om te weten dat dit een hele mooie opzet is. naar veel meer betere prestaties nog. Ja, je hebt nu uh, Elise, maar Esme, Maud, Mout, Ielsen zijn er ook nog. Dus uh, er is genoeg uh, Estefette keus voor de komende jaren. Uh, nou, die waarde is eigenlijk best wel groot, want. Uh... Nou ja, ik moet zeggen, drie maanden geleden had ik niet durven dromen dat ik uh, hier zou staan met deze estafette. En dan ook nog een uh, bronzen medaille zou winnen. Dus uh, ja, dit is echt wel een bronzen met een goudreintje. Het is wel echt een beloning op, op heel hard werken. En uh, nou ja, op zo'n manier wordt dat wel echt prachtig beloond. Ja, dit is voor mij persoonlijk voor nu een hele mooie opstarter. Uh, en een mooi uh, ja, begin van een mooi WK. Nou, de grote waarde is dat je al jarenlang... Uh, meedoet om de medailles op een uh, wereldkampioenschap. En ja, volgens mij uh, en Olympische Spelen en EK's. En volgens mij is dat heel bijzonder. Wat een geweldige race van Nederland. Brons met een gouden randje, noemde Inge Dekker het. Ik praat erover verder met onze man in Barcelona, Bob van der Tak. Goedenavond. Dag Dionne, goedenavond. Uh, was dit inderdaad uh, voor de meiden het hoogst haalbare, vind jij? Ja, dat was het wel hoor, gezien uh, die nieuwe bezetting. Natuurlijk geen Marleen Veldhuis meer, Elise Bouwens uh, in haar plaats. En dat scheelt gewoon wat tijd. Dat, uh, zo simpel is het eigenlijk. En uh, het verschil met Amerika en Australië was ook dermate groot, meer dan drie seconden. Dat je ook uh, niet kunt zeggen van, ja, als die nou een paar tiende harder had gezwommen... of die had nog een paar tiende harder had gezwommen... Uh, dan uh, had dat enig verschil gemaakt. Nee, nee. dat had het niet gemaakt. Uh, die derde plaats uh, was echt het hoogst haalbare. Zullen we even kijken naar, uh, naar de split want, want zowel Femke als uh, Ranomi hebben heel hard gezwommen. Eerst maar eens even naar Ranomi. Eigenlijk een, een geweldige uh, 100 meter voor haar, hè? Ja, dat klopt deels. Uh, 52-65 was de splittijd van Chromo Maar in Londen, vorig jaar, zwom ze nog veel harder hoor. En toen zwom ze 51-93, ook als slotzwemster. En daar zit dan toch zeventiende tussen. Dus uh, ja, is die vorm dan wel zo super als in Londen? Dat, uh, dat weet ik dan eerlijk gezegd niet. Daar ben ik nog niet zo van overtuigd. En uh, als je dan kijkt naar de 100 vrij individueel die er natuurlijk ook nog aankomt later in de week dan uh, denk ik dat Chromo e Jojo nog een hele kluif er aan gaat krijgen... om die weer te winnen, zoals vorig jaar. Want uh, voor Australië zwom uh, vanavond Kate Campbell als openingszwemster. Dus de 17e bloktijd, uh, die hoef je daar niet uh, meer bij te betrekken. Dat was zonder vliegende start. En Campbell noteerde een tijd van 52, 33. Dus dat is onwaarschijnlijk snel. En uh, bij Chromo e Jojo moet je er natuurlijk nog wel 17e op bij optellen... vanwege die... Uh, vliegende start, dus ja. dan kom je eigenlijk boven de 53 seconden uit, en dat is dan toch een heel verschil tussen Campbell en Kromo Jojo. Dus uh, ja, ik uh, ben er nog niet zo zeker van dat Kromo Jojo hier uh, vrijdagavond uh, als winnares uh, op het podium staat bij die 100 meter vrije slag. Nee, en maar dan naar de tijd van Femke Heemskerk, 52,86. Uh, is dat wel heel goed? Ja, dat is, uh, voor haar is dat heel goed inderdaad. Sneller dan in Londen. Want uh, vorig jaar was het voor Heemskerk 53,39. En nu zit ze dus ruim onder de 53 seconden. Dus dat is prima. Dat uh, is ook niet zo gek. Want vorig jaar had ze natuurlijk echt een baaljaar. daarin. Uh, Marseille veel te hard getraind. En uh, in Londen werd het uiteindelijk uh, ja, een grote sof. En uh, nu heeft ze eigenlijk een heel goed jaar achter de rug. Bij Marcel Wouda in Eindhoven. Ze heeft het naar de zin. Ze is weer gelukkig. En uh, ja... 52-86 is een, een prima begin voor Heemskerk van dit uh, wereldkampioenschap. Ja, wat zou dat kunnen betekenen voor de rest van het toernooi? Ja, zij zwemmen natuurlijk wel afstanden. 200 meter vrije slag en ook die 100 meter vrije slag die heel zwaar bezet zijn. Dus ja. Ja, of zij echt kan gaan meedoen om de medailles, dat weet ik niet. Maar uh, finale plaatsen moeten er zeker in zitten, denk ik. Ja, je hebt eigenlijk een hele mooie dag gehad. Want je hebt ook nog naar een bijna wereldrecord gekeken van een hele jonge zwemster. Ja, een 16-jarige Amerikaanse, Katie Ledecky. We leerden haar natuurlijk vorig jaar al kennen bij het Olympisch zwemtoernooi in Londen. Toen uh, werd Ledecky eigenlijk vanuit het niet-Olympisch kampioen op de 800 meter uh, vrije slag. En uh, ja, vanavond was de finale van de 400 meter vrije slag. Maar dat kan ze ook hoor. Het was een geweldige race eigenlijk. Van het begin af aan lag ze aan de leiding. Had zelfs op een bepaald moment echt een ruime voorsprong op het wereldrecord van Federica Pellegrini. Maar uiteindelijk lukte dat net niet. Maar het was wel een mijlpaal. Want het was nog nooit gebeurd dat er een zwemster in een normaal badpak van textiel... Onder de vier minuten had gezwommen op de 400 meter vrije slag. En Ledecky deed dat wel. Ze doken er net onder. 3,59-82 de winnende tijd. En dat was echt een zeer, zeer imponerende race. Heb je nog meer imponerende finales gezien vandaag? Ja, ook de estafette bij de mannen was prachtig. De 4x100 meter vrije slag... En dat was uh, ja, bijna weer net zo'n spektakelstuk als uh, vorig jaar in Londen. De overeenkomst was met die race dat uh, Frankrijk opnieuw de winnaar was. Het was wel een uh, behoorlijke inhaalrace... Uh, en met name Jeremy Jérémie Stravius... Uh, ja, die is nu wel even de held van de Franse natie, denk ik. Want uh, die deed het echt uh, geweldig op die laatste 100 meter... zwommen Amerika en Rusland voorbij. En zo uh, pakten de Fransen het goud... Anjel, Manadou, Gilot en Stravius... dus voor uh, Amerika en Rusland. Maar verschillen bijzonder kleine. Dat was ook een uh, geweldige race. En er zijn hier in Barcelona heel veel Fransen. Dus uh, het uh, dak ging eraf. Uh, laten we even kijken naar de dag van morgen... Welke Nederlanders kunnen we morgen zien? Ja, we gaan er vier zien in totaal. Bastiaan Leijssen op de 100 meter rugslag. Monique Nijhuis gaan we zien op de 100 meter schoolslag. En op de 200 meter vrije slag bij de mannen gaan we de twee Nederlanders in actie zelf zien. Dion Dresens en Sebastiaan Verschuren. Ja, wat, wat kunnen die, die twee... Ja, Verschuren is wel een uh, man die naar de finale kan, denk ik, op dat nummer. Voor Dreesens uh, is dat uh, wat moeilijker, denk ik. Is natuurlijk wat jonger ook, wat minder ervaring... Uh een plaats in de halve finale, nou dat, dat moet wel lukken, denk ik. Een plaats bij de beste 16. Maar uh, Verschuren ja, die, uh, die heeft misschien zelfs wel een heel klein kansje op brons. Want die 200 meter vrije slag is natuurlijk altijd wel, wel sterk bezet. Dat is nog steeds wel zo. Yannick Anjel is er, Ryan Lochting. Maar er zijn toch ook wel wat uh, afwezigen. Taiwan Park, de Koreaan, is er niet bij. Uh, Paul Biederman is er niet bij, de Duitse wereldrecordhouder Die zet al heel vroeg in het seizoen een streep. Uh, door dit wereldkampioenschap, twee maanden niet getraind vanwege een infectie. En toen zei hij in april al, ik kom niet in Barcelona. En uh, ja, Michael Phelps natuurlijk, niet te vergeten, die uh, heeft zijn carrière beëindigd. Dus ook die uh, zien we op die 200 meter vrije slag uh, niet meer in actie. En ik denk dat er een heleboel kanshebbers zijn voor dat brons. Uh, een heleboel mannen die nu denken van, het zou wel eens kunnen gebeuren. En misschien is Verschuren er daar ook wel eentje van. Laten we het hopen, dat gaan we morgen zien. Dankjewel, Bob van de Tak. Tot je dienst. Ja, zijn naam is ook al gevallen. Hij zwemt niet meer mee, maar hij was er wel in Barcelona. Michael Phelps liet er zijn gezicht zien op uitnodiging van zijn sponsor. Want de succesvolste Olympier ooit mag dan gestopt zijn met wedstrijdzwemmen. Zijn populariteit is onverminderd groot. Bleek tijdens een handtekeningensessie. Een reportage van Edwin Cornelissen. Het is dringen geblazen op het centrale plein van het olympisch complex. Mensen proberen een blik naar binnen te werpen in de VIP-ruimte. Het is daar waar Michael Phelps zit te wachten. Because I like Michael Phelps. Why is he so special for you? Because, because he's the best swimmer in the world. Grote fans van Michael Phelps. En hier, jongen uit Amerika die de Amerikaanse vlag omhoog houdt op het moment dat Michael Phelps de VIP-ruimte verlaat om bij zijn sponsor handtekeningen te gaan uitdelen. Michael! Yes, he is the biggest inspiration of my life. So. De grootste inspiratie van zijn leven. Why is that? Because it was exactly because of him that I started swimming, that I started practicing. Een inspiratiebron dus om te gaan zwemmen, because of his successes or because of his attitude? What was it? It was everything. It was everything. His attitude, his, you know, his persistence. He, you know, he um went all the way from Sydney to London. All those years of hard work and training, it's everything. En daar loopt hij dus, Michael Phelps, van de VIP-ruimte naar de sponsorruimte... waar hij handtekeningen gaat uitdelen. En wat opvalt is dat hij een van zijn voeten in het gips heeft. Even navragen leert dat hij een fractuurtje heeft opgelopen tijdens het golven. Maar dat weerhoudt hem er niet van om de paste stevig in te zetten. Met de zonnebril op. Hij zwaait even naar het publiek. En neemt dan plaats achter een tafel om die krabbels te zetten. Daar staan mensen voor in de rij, maar lang niet iedereen kan erin bemachtigen. Er staan ook een heleboel mensen achter een dranghek. En hier, een meneer, die hoopt een glimpschap op te vangen van Michael Phelps door op een kratje te gaan staan, maar zelfs dat lukt niet. Signorita, signorita, signorita. ¿sí Want ja, die signorita staat ervoor. Yes, yes, uh, molto problema per Bedello. Non si può En in dat gedrang ook een uh, jongen die Nederlands spreekt. Ja, we willen eigenlijk uh, ja, ook een handtekening vragen, maar volgens mij zit dat er niet meer in. Wat je wel merkt is dat uh, Phelps verder gaat dan zwemmen alleen. Hè. Zijn bekendheid, zijn grootheid. Ja, het is nou echt gewoon een naam geworden en. en... Hij is gewoon een sporticoon en eigenlijk gewoon een merk. Iedereen kent Michael Phelps. Hij is gewoon een geweldige sportatleet. Er worden veel, veel ranglijstjes natuurlijk bijgelegd. Hij, heeft, uh, hij is de beste Olympia ooit geworden. Hij heeft natuurlijk die ongelofelijke reeks in Peking neergezet. Maar is hij wat jou betreft ook de allergrootste sporter ooit? Ja, dat is moeilijk te zeggen. Ik denk, als je op Olympische Spelen zeven medailles haalt... dan ben je sowieso een hele grote. Maar ik denk dat je het niet... Sporters uit ja, verschillende takken met elkaar gaan vergelijken. Want ik kan me herinneren Pieter van de Hogeband heeft wel eens gezegd hij had wat meer voor zijn sport moeten doen, wat meer een ambassadeur moeten zijn. Dan was hij echt misschien de allergrootste geweest. Ja, dat zou best wel kunnen. Maar ik denk als sporter moet je gewoon als topsporter en als olympier moet je misschien jou, jouw sport wel uh, naar buiten brengen en zo. Maar gewoon qua qua prestatie zijn gewoon de hele groot. Ja, de meeste mensen die staan achter de dranghekken te wachten. Maar hier komt een jongen die heeft de handtekening te pakken. Staat op zijn badmuts. Ja, yeah, ja. Yeah, uh, I, I have been een queue of twee hours en and... twee uur in de rij gestaan hè, om die krabbel te krijgen. Was it worth it? Ja, ja, ja. Because it's voor it's, uh, de for swimmers, ik denk dat is een an example. En of course is the swimmer of the history and it's a pleasure, yeah. Goed, onze Amerikaanse vriend met uh, de vlag, die staat er ook nog steeds. There's a possibility that he might go back to the pool, we don't know. En die mijmert al een beetje over een eventuele comeback van Michael Phelps, want dat gerucht gaat. That's what I heard. Maar of het er ook echt van gaat komen. Whatever he plans to do, whatever, uh, whatever is best for, for Michael Phelps himself. Dat is maar aan één man te bepalen. En dat is de man die verder de lippen op elkaar houdt. Michael Phelps zelf. Tot elf uur met sport en muziek, hey where did we go days when the rains came down in the hollow playing a new game laughing en running hey, hey. skipping and jumping. Girl Van Van Morrison. Guido van der Garde heeft vandaag zijn beste Formule 1 race tot nu toe gereden. In Hongarije eindigde hij als veertiende voor zijn teamgenoot Charles Pick. En dus gaat hij met een goed gevoel de zomerstop in. Zeker omdat hij vannacht achter de draaitafel staat in een club in Budapest. Guido, goedenavond. Allereerst natuurlijk gefeliciteerd met je beste klassering tot nu toe. Hoe goed was je race? Ja, dankjewel. Uh, het was heel erg goed. Ik denk dat het de, sowieso de beste race voor het seizoen Het is natuurlijk fantastisch de om uh, deze te pokken te hebben, net voordat het, uh, de zomer begint. En uh, ja, alles liep goed, goede strategie, auto was goed. En uh, ik denk dat, uh, dat we gewoon een lekker kunnen hebben. Ja. En wat maakt het zo'n mooie race voor jou? Gewoon dat je je eigen ding kan doen, Of uh, poes zoals je altijd daarvoor hebt gekocht. Eigenlijk de race daarvoor was altijd uh, te maken met bandenmanagement, dat je je banden onder controle moest en dat je niet echt uh, hard kon, uh, kon, uh, kon pushen uh, in de race. Ja. En, en nu kunnen we dat gewoon wel doen. We hebben wat nieuwe dingetjes gebracht uh, met de auto, uh, mechanische dingetjes en uh, ja, dat, dat ligt mij gewoon veel beter. Plus, ook de nieuwe banden zijn nieuw. Uh, ja, dat, dat, dat gaat allemaal uh, nu vanzelf. Nou ja. Ah ja, vanzelf. Je moet zelf, want dat was volgens mij onvoorstelbaar warm. Uh, ja, hoe, ja, ja. hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Ja, het was uiteindelijk welke Bedoel, uh, Je verliest gewoon uh, anderhalf of twee kilo en zo weet. En uh, het is toch zeven ronden, anderhalf uur lang uh, knallen. Ja. En uh, ja, het was, uh, de baantemperatuur was uh, 55 graden en het was uh, 41 graden op uh, de, de, de, de temperatuur zelf. En dan, uh, dan kom je er wel ergens weet uit. Ja. ja. Je was sneller dan, uh, dan je teamgenoot, hoe belangrijk is dat? Kun je dat uitleggen? Ja. Ja, dat is best wel belangrijk. Het is toch uiteindelijk hier eerste compilent. En hij is op dezelfde auto. Als je dan naar voren komt, dan is het natuurlijk super. En ik denk dat die jongen heel erg hoog aangeschreven staat bij heel veel teams. Hij is heel erg snel. Hij heeft natuurlijk al wel een jaar ervaring. Maar goed, als ik zo door kan gaan, dan denk ik dat het een goede weg is. Ja. Kan je ons nog even uit de brand helpen? Want... Um, jij hebt de plaats ingenomen van Kovelijnen bij Caterham en het gerucht ja. is nu dat Kovelijnen weer terug gaat komen. Wat is daarvan waar? Uh, ik heb geen idee, dat zal je helemaal uh, Ik weet in ieder geval dat hij mijn stoel niet over. Heeft. Nee. Uh, ik heb gewoon een uh, solide contract en uh, ik ga gewoon lekker doen afmaken. Goed, uh, het team is echt tevreden ook over dit weekend, dus dat, dat, uh, ja, dat weet ik niet. Ik denk uh, uh, dat ik dan echt anders moet gaan zoeken voor een stoel, maar het lijkt me zwaar dat hij ergens terugkomt, dit jaar. Ja, ja. Nee, ik bedoel, daar maak jij je geen zorgen over? Nee, zeker niet. Nee, maar dan is zo'n race die je vandaag hebt neergezet, denk ik in dat licht gezien ook wel lekker, hè? Dat voelt goed. Ja, tuurlijk, dat helpt altijd. Ja. Vertel nog even wat je vanavond gaat doen in Budapest. Ja, we hebben nu dan de zomer uh, een week van, uh, van vier weken. Dus ik ga lekker twee weken vakantie. En uh, ik ben uitgenodigd van een uh, uh, club hier in Budapest En uh, ik ga vanavond tussen anderhalf uur draaien. Dus, uh, dus uh, dat, is, uh, ja, dat is wel, wel leuk. Het is iets anders. Ja, dus, dus... Nou, even draaien. Uh, is, dat, uh, is dat een grote hobby? Ja, zeker. We hebben een paar jaar geleden begonnen. En, uh, ja, dat is een beetje uit de hand gelopen. <laughs> ik ben altijd wel al gek van muziek geweest. En, uh, ja, ik, ik ga even kijken hoe het vanavond loopt. Ik denk dat we wel een leuk feestje kunnen bouwen. En uh, op welke muziek uh, kunnen de mensen daar uh, gaan dansen dan? Ja, zeker. Dit is, uh, is best wel een uh, grote club. Het Boeddha Buddha Club in de stad. Hetzelfde uh, iets als de Buddha Bar. Uh, dus ja, dat, dat is wel, wel grappig om te doen. Maar wat draai jij? Meestal um, meeste uh, muziek, Een beetje Nou, ik uh, wens je een hele uh, een fijne avond en een fijne vakantie. En dat zal wel even ja, lekker voelen, he, die veertiende plaats. Ja, ja, zeker. Het gaat allemaal lukken. We gaan even lekker genieten vanavond. En, uh, en dan even twee weken uh, lekker vakantie. Oké, okay. veel plezier. Dankjewel. Dank je wel. Dank je als Formule 1-coureur en uh, DJ Guido van der Garde. Er werd uh, veel van verwacht, maar het WK BMX in Auckland... leverde Nederland geen medailles op. De beste prestatie werd neergezet door de 26-jarige Martijn Jaspers uit Ommen. Hij werd vierde. Een bijzondere prestatie, want Jaspers stond nooit eerder... in de finale van een wereldkampioenschap. Jaspers maakt bovendien officieel geen deel uit van de nationale selectie. Hij doet de meeste arbeid alleen. Sebastian Timmermans Sprak eerder vandaag met de Nederlander. De vierde plaats kwam voor hem ook als een grote verrassing. Ik ben eigenlijk het hele jaar al uh, supergoed bezig. Uh, afgelopen jaren, uh, vorig jaar wel, was ik wel de vierde Nederlander uh, zeg maar ongeveer in steden. Alleen wat momenten met de wereldbekers dat moest gebeuren, deed ik het niet. Uh, afgelopen winter alles redelijk omgegooid. En uh, Bas is mij gaan helpen met mijn, uh, met mijn programma. Waardoor ik iets meer in spiegel, want ik doe eigenlijk alles zelf. Ik ben mijn eigen manager, mijn eigen coach, mijn eigen trainer. Ik doe eigenlijk, zeg maar wat dat betreft, alles zelf. Uh, Bas is mij, gaan, uh, is mij gaan helpen daarmee. En daardoor is eigenlijk alles is een stuk meer rust ingekomen. Vanaf het begin begon ik al met wereldbekers halve finale. Na een paar haalde had ik finales waar het allemaal goed ging. Ja, alles valt dit jaar, ik ben in balans. Alles valt op zijn plek, alles klopt. Ja, Bas de Beve, dat is, is de bondscoach. Um, maar ja. jij, jij maakt geen officieel deel uit hè, van, van de nationale selectie. Je traint wel mee, maar um, that's it, om het zo maar te zeggen, toch? Uh, ja, kijk, ik heb uh, ja, de afgelopen jaren niet de resultaten gereed. Bas heeft mij wel geholpen met alles. Kijk, en dat betaalt, betaalt zich nu wat dat betreft uh, uit. Ja, dit is uh, wel natuurlijk weer meteen uh, een mooie sollicitatie... om terug te keren bij die, uh, bij die vaste nationale kern, hè? Ja zeker, ja kijk ik heb, uh, ja, ik heb daar nooit bij gezeten wat dat betreft. Ik uh, ben iemand die uh, elk jaar beter wordt en op ervaring steeds beter wordt. En uh, op die manier uh, kom ik steeds een stapje verder en uh, inderdaad uh, heb ik nu uh, flink aan de deur geklopt. Maar ja, uh, ik ben de enige, het enige wat ik kan doen is hard fietsen. Ja, en dan is het aan Bas, die maakt de keuzes uh, van uh, hoe en wat en of ik de kans krijg. Het was een uh, toch wel een beetje apart WK. Um, waar heel veel grote namen, zoals de Olympisch Kampioen... en ook de, de titelverdediger bij de Heren, er al uh, vroeg uit gingen. Um, ik sprak eerder Bas de Bever. En die legde toch vooral de schuld, om het zo maar even te noemen... bij het feit dat het een, uh, een, een smal baantje was, indoor. Het was niet al te gemakkelijk. Hoe kijk jij naar die, naar die omstandigheden die jou dus blijkbaar wel heel goed lagen? Nou, als ik, toen ik hier kwam, denk ik van... Uh, het is heel kort, hele krap, de eerste bocht. Dat betekent dat de start heel belangrijk is. En dat is eigenlijk de afgelopen jaren altijd mijn, mijn minste, minste onderdeel geworden. Daar heb ik mij dit jaar enorm mee verbeterd. Dus ik had zoiets van, ah, dat gaat heel lastig worden. Ik ging hier ook heen. Denk als ik een halve finale rijd, dat was mijn doel. Dan ben ik, ben ik tevreden. En als je een halve finale staat, dan kun je ook zo door. Het was heel krap. En ja, je weet dat er dan dingen gaan gebeuren. En dan komt het instinct door bochten rijden, slim rijden. Ja, en dat zit wel heel goed in mijn, uh, in mijn pakket. Dat lukt. Je weet gewoon, als er mensen drie man tegelijk die eerste bocht in gaan... Ja, dan gaan er dingen gebeuren. Dan gaan er mensen onderuit. Want in de kwartfinale, ja, de, de wereldkampioen jaar, nou, degene die gisteren de tuintraal won, ging eruit. De Olympisch kampioen ging eruit. Ja, zo gebeurde er van alles. Ja, dat... Dat maakt het heel lastig. Maar toch moet je dealen met die omstandigheden. En ja, ik heb vandaag misschien een klein beetje geluk gehad... dat ik af en toe uh, net wel gespaard werd voor een valpartij. En aan de andere kant heb ik supergoed gestuurd en lijnen gereden. En ja, daardoor ben ik uh, vrij ver gekomen. Dus naast het geluk uh, ook gewoon de broodnodige ervaring... die jou die, uh, die vierde plaats hebben opgeleverd, ja, Bouw je dan toch dat niet is... dat het net vierde is? Dat het net geen medaille is? Nou, uh, uh, ik, ik kan het eigenlijk allemaal nog niet heel erg bevatten wat er eigenlijk vandaag gebeurd is. Uh, als ik vooraf had kunnen tekenen voor een vierde plek, dan had ik dat meteen gedaan. Alleen ja, kijk, je zat in de finale en ik stond aan de buitenkant. Dan wist ik van, oké, okay, dat gaat heel moeilijk worden, maar ik was super, super goed weg. En ik lag op het eerste stuk, denk ik, richting een podiumplek. Alleen ja, ik kwam vanaf buiten en ik had in de eerste, de eerste bocht hingen de twee onderuit. En... Um, uh, daardoor uh, kwamen er, uh, uh, gingen uh, ging er twee onderuit ja, en de fiets stuitte tegen mij, uh, tegen mij aan. Ja, vijf van de tien keer ga je dan daarnaast maar ik kon blijven zitten. Ja, daardoor had ik, uh, kon ik er net omheen, dus ja, toen niet zoveel meer snelheid. Dus ja, het enige wat kon, zeven was die vierde plek. Dus wat dat betreft had er niet heel veel meer uh, ingezeten. Sebastian Timmerman was dat met BMX'er Martijn Jaspers. Why? De lange was dat. We're all right. Dirk Boerrichter is in verregaande onderhandeling met Celtic. De ajax hoopt morgen in Schotland de transfer af te ronden. Er ligt een contract voor drie jaar klaar bij de kampioen van Schotland. Boerrichter speelde de afgelopen twee seizoenen bij Ajax... en heeft nog een contract tot 2014 bij de Amsterdamse club. De voetbalsters van Duitsland zijn voor de zesde keer op rij Europees kampioen geworden. In de finale wonnen de vrouwen met 1-0 van Noorwegen. Tim de Wit, onze correspondent in Duitsland. Goedenavond. Goedenavond, Dionne. Die overwinning hadden ze vooral aan de keepster te danken. Ja, zeker. Ja, die, had echt, die pakte echt de hoofdrol vanmiddag, Nadine Angerer die stopte namelijk twee strafschoppen in uh, de wedstrijd en daarmee werd ze de absolute held uh, van de dag. Ze wordt ook geroemd in alle media hier in Duitsland. Niet alleen vanwege die twee uh, strafschoppen trouwens, uh, want ook hoe ze zich heeft opgesteld als aanvoerster van het team. Uh, ze is de oudste speelster van de selectie met 34 jaar. Uh, een beetje een soort moeder, wordt ze, zo wordt ze omschreven in de media voor de veelal hele jonge speelsters bij de Duitsers. En omdat ze zich namelijk blessureleed uh, terug moest knokken in de selectie, uh, begon de interviewer na de wedstrijd van de ARD uh, eerst eins über das antal kilos wat ze was sie was abgevallen. Jana die 6 Kilo abgenommen hat, Bernd schmeißt gerade gesagt, aber ich glaube ein paar kilos sind heute noch dazugekommen, oder? Wie? abgenommen. <lacht> achso, also ab, ja, keine Ahnung, ist, stimmt ja so nicht. Ja, ich habe nur mein Training umgestellt, wahrscheinlich Silvian hat Silvian halt das gemeint, ja. Aber die hätten dich ja fast erdrückt eben. Ja, ja, auf jeden Fall, uh, aber es ist auch phänomenal, dass wir mit der Mannschaft jetzt äh uh, ist wirklich, wirklich, geschafft haben. Es ist so geil. Ja, die zes kilo afvallen was toch een hele prestatie, zei die interviewer. En ja, hij was ook benieuwd of ze door deze spannende finale nog meer was afgevallen. Nou goed, zei Angerer, dat getal was een beetje uit de lucht gegrepen. Ze had vooral haar manier van trainen veranderd, zei ze. En verder was ze natuurlijk heel erg blij en trots op de prestatie van het team. Maar ja, ik vond die eerste vraag toch wel erg apart aan de kiepster... die zojuist eventjes de Europese titel voor de Duitsers heeft gegeven. ik vind het best eigenlijk heel erg vreemd. Sorry wat ja, ik zeg, maar dat vragen ze zeer weinig aan mannen, dit soort ja, eigenlijk nooit. Nee, nee. Je kan je toch niet voorstellen... dat ze zoiets aan bijvoorbeeld Manuel Neuer... Zeg maar de keeper van het Duitse mannenelftal nee. zouden vragen naar de ek finale Maar wat ik ook wel opvallend vind... is dat ik dacht dat in Duitsland... het, het volledig uh, serieus wordt genomen. Net zo serieus als, als het mannenvoetbal. Is dat, is dat zo of is, is het toch nog anders? Nou ja, kijk, aan dit soort dingen merk je natuurlijk wel dat het anders is. Hè. Aan, de, aan dit soort interviews, mm -hmm. uh, dat zie je het hele toernooi al... dat de mannelijke interviewer toch het idee heeft... dat hij de vrouwelijke speels anders moet benaderen. Maar aan de andere kant, uh, als je dit uh, toernooi kijkt... Hoe, uh, qua aandacht voor uh, het Duitse vrouwenvoetbal... of het hele EK vrouwenvoetbal, dat was echt uh, wel serieus. hoor. Er was, uh, alle wedstrijden werden uh, live uitgezonden... ook met uitgebreide voor- en nabeschouwingen, met analyses. En ja, als je daar in de vergelijking trekt... dan kun je gerust zeggen dat ze het uh, heel serieus nemen, de Duitsers... Net zo serieus als het mannenvoetbal. En ook uh, de kijkcijfers vond ik behoorlijk hoog hoor. Want nou ja, van vandaag weten we het dan nog niet. Maar afgelopen woensdag uh, keken we naar de halve finale tussen Duitsland en Zweden. Ruim 8 miljoen mensen. Dat is echt veel. Dat was toen één op de vier uh, mensen die voor de televisie zat. Mm -hmm. Dus daarin zie je wel dat dit soort grote toernooien uh, ja, bij de Duitsers toch wel geliefd zijn. En ook wel uh, veel kijkers trekken. En, en hoe moet ik me dat voorstellen? Is dat dan ook uh, zoals in Nederland bij de mannen dat uh, terrassen vol zitten en, en daar allemaal naar kijken? Nou ja, dat valt dan wel weer mee, moet ik eerlijk zeggen. Ik heb, het was vandaag hartstikke warm uh, in Berlijn, uh, zit ik dan. Uh, ja. Dus nee, hier zag ik geen uh, grote pleinen vol nee. met mensen. Ik denk dat de stranden en de meren hier in de buurt uh, wat geliefder waren. Uh, <laughs> maar goed, kijk, en daarin zie je ook wel het verschil natuurlijk. Het is niet dat het hele land natuurlijk letterlijk achter zo'n uh, Duits vrouwenelftal staat... en iedereen in spanning voor de tv zit. Je merkt dat iedereen, uh, als ze ook kijken, redelijk ontspannen zitten te kijken. En daarin zie je nog wel een verschil. Uh, ja, misschien gaat het ook nog eens veranderen, maar... Uh, uh, het is dus wel geliefd, het is wel populair... maar het is niet dat mensen echt nagelbijtend voor de tv zitten. En hoe worden de vrouwen uh, gehuldigd? Uh, nou ja, ze krijgen morgen worden ze ontvangen in, in Frankfurt uh, En daar wordt echt wel wat georganiseerd. Uh, nou, nodige toespraken neergezet. Uh, um, en het is ook wel het idee om uh, de dames even goed in het zonnetje te zetten. Want het is echt een hele knappe prestatie. Zes keer op rij Europese kampioen worden. Ja, god, je moet het maar doen. Uh, en het is in dit, uh, in dit geval al de achtste keer dat ze Europese kampioen worden in het algemeen. Uh, dus dat is sowieso al uh, heel erg knap. En ook als je kijkt hoe ze het gedaan hebben, hoor, dat is echt wel even het vermelden waard. Want uh, ze begonnen heel maat aan het toernooi. De verwachtingen waren ook heel laag. Er waren veel belangrijke speelsers dus geblesseerd. Uh, daarmee had iedereen zoiets van... ja, we moeten het met een hele jonge groep doen... die heel weinig ervaring heeft. Dus we zullen wel zien. En dat merkte je ook wel aan het begin van het toernooi... dat het heel onwennig was. Ze uh, speelde gelijk tegen Nederland, hè? Precies, speelde ja. gelijk tegen Nederland. Verloren in de groepsfase, notenbenen nog van Noorwegen. En omdat ze van IJsland wonnen, gingen ze toch nog naar de kwartfinale. En ja, toen kwam de Duitse guys toch wel weer even bovendrijven. Dan, dan blijken het toch ook wel echte karakterwezens te zijn. Want ze werden echt met de wedstrijd beter. Dat kon je duidelijk zien. En de kwartfinale werd gewonnen. De halve finale werd van Zweden gewonnen. En uiteindelijk dus ook de finale. En ja, toen hadden ze ineens acht eh, EK-titels, maar liefst de Duitse dames. Dankjewel Tim de Wit vanuit Duitsland. In de voorbereiding van de voetbalcompetitie strijken uh, verschillende buitenlandse clubs neer op Nederlandse bodem. Zo ook het Portugese Belenenses. Dat is de club van trainer Mitchell van der Gaag. Via hem krijgen we een inkijkje in het Portugese voetbal en in zijn club. Belenenses promoveerde vorig jaar naar het hoogste niveau. En dus is het duidelijk wat dit seizoen de bedoeling is. We willen graag doorgroeien. De club uh, heeft nog veel schulden uit het verleden. Dus die moeten afgelost worden. Zoals iedereen weet is het in Portugal een hele grote crisis. Uh, dus wat dat betreft... Uh, de club is uh, langzaamaan afgegleden de afgelopen jaren. Ik ken de club natuurlijk vrij goed. Omdat ik in 2001 ben ik al in Portugal terechtgekomen En de club streedt altijd mee om uh, de plaatsen voor uh, Europees voetbal. Maar vanwege wandbeleid uh, uh, is dat allemaal wat minder geworden. Vandaar dat... Uh, omdat de club nog veel schulden uit het verleden moet betalen. En volgend jaar is het dus voor ons uh, doelstelling nummer 1 om niet te degraderen. En, uh, en van daaruit, uh, als dat lukt, dan kan de club weer verder groeien. Wat is jullie begroting? Onze totale begroting voor het nieuwe seizoen komt op 1,8 miljoen euro uit. Ja, dat, uh, dan ben je in Nederland een eerste divisieclub hoor. Want 1,8 miljoen euro is echt niet veel. Nee, dat is niet veel. Vorig jaar hadden we het totaal 1,1. Dus dat uh, we, we, zijn, uh, we zijn iets uh, verbeterd. Kan je met 1,8 miljoen euro begroting, kan je dan iets verwachten? Of is het in Portugal allemaal zo slecht dat iedereen uh, uh, nou, net het hoofd boven water kan houden? Nou, het, is, het, het, het, het gaat in Portugal niet goed. Het is tegenwoordig al heel wat als de clubs de salarissen kunnen betalen. Uh, we zijn wel. Uh, we zitten in de onderste regionen van de Eredivisie, dus de hoogste li uh, uh, liga in Portugal. Dus dat weten we. Uh, we hebben vorig jaar die, uh, die, die doorstaat eigenlijk al gemaakt door heel veel spelers te scouten. Zeg maar het, uh, het niveau van de hoofdklasse, jonge jongens uit Portugal met kwaliteit. Op de een of, andere manier, uh, een, een of andere reden is het ze niet gelukt om in de betaalde voetbal terecht te komen. Dus dat, uh, daar hebben we heel veel uh, gescout. Ik, uh, op dat moment was Tony toch niet aan het werk. Dus wat dat betreft kon ik, uh, heb ik heel Portugal gezien om heel veel wedstrijden te zien en heel veel spelers. Dus die, die begroting ging sowieso met een half miljoen al naar beneden. En, uh, het, het, bleek dus, uh, en het blijkt dus dat, uh, dat met een minder armslag, maar, maar met goede spelers, met spelers die bereid zijn om, om, om, om door te groeien, om, om te verbeteren, dat, dat er heel wat mogelijk is. Uh, en dat hebben we vorig jaar in de Eerste Divisie bewezen. 1,8 is niet veel. Maar wat verdient bijvoorbeeld we een speler bij jullie? Een, een, een vaste een basiskracht. Wat verdient die per seizoen? Nou, dat, dat kunnen we niet met Nederland vergelijken. Dat is, uh, dat is onmogelijk. Maar had ik over 50.000 euro? 60.000 euro? Want ik zit even te delen. Als je 1,8 moet delen door zoveel mensen... Ja, dan, dan is het niet veel. Nou, We hebben veel jeugdspelers op dit moment erbij... en we er hebben veel jongens op, op, op proef. Dus wat dat betreft. Zit uh... er iemand bij van een tol? Dat zijn wel de best betaalde spelers en die hebben niet al te veel. Nee. Zijn er clubs die nog in de hoogste klasse die een nog kleinere begroting hebben? Bij mij weten we niet. Ik denk dat wij toch wel de laagste begroting in de, in de competitie hebben. Meestal in Nederland zegt men altijd, de begroting bepaalt je plaats op de ranglijst. Nou, als we uitgaan van wat we vorig seizoen gepresteerd hebben... hadden we de 11e begroting van, uh, van 22 ploegen. Dus we, zijn, uh, we, zijn, we hebben aardig, uh, aardig gespeeld vorig jaar met de begroting die we hadden. Het, het wordt moeilijk, alleen de, de, de niveauverschillen zijn... Niet dusdanig in Portugal, op Benfica en Porto na en op Braga en, en, en Sporting na. De niveauverschillen zijn niet dusdanig dat je zegt van nou dat, dat is ook daadwerkelijk zo. In Portugal is wat anders dan Nederland en eh, de verschillen eh, zijn wat kleiner. En eh, we, zijn, we gaan strijden met een, een aantal ploegen, zeg maar acht, negen ploegen waar, waar niet veel verschil in zit. Ben je Nederlander of Portugees inmiddels geworden? Ik voel me meer Portugees op dit moment dan ik Nederlander ben, dat zal altijd blijven, maar uh, ik ken de competitie meer, ik uh, ken de spelers beter in Portugal, uh, de gewoontes, de manieren. Wat dat betreft uh, ben ik aardig veranderd, uh, Nederlander zal ik altijd blijven, in de toekomst weet je nooit waar, waar je terecht komt, maar ik heb bewuste bewust keuze gemaakt om na mijn carrière in, in Portugal te blijven. Uh, begon als assistent trainer bij het uh, tweede team van Maritimo mijn diplomas te halen in Portugal en uh, daarna het leven als trainer uh, je weet nooit waar je terecht komt wat dat betreft uh, is het altijd moeilijk in te schatten maar ik, de basis zal toch wel Portugal blijven ja. zeker als er nog twee zoons de een bij Benfica en de andere bij jouw clubje spelen ja. uh, dan ben je volgens mij echt een Portugees hoor ja, het zal ook vanwege die redenen steeds moeilijker worden om terug te komen. Alhoewel het is even goed om weer terug te zijn, ook voor de kinderen dan. Maar het leven voor ons, de toekomst voor de kinderen ook, is dus ook Portugal. En zeker met het voetballen erbij. De kinderen, zeker met twee zoons. Ja, die spelen dan op, op, op een dusdanig niveau dat ze zeggen van... ja, wij zitten hier goed en we willen, we willen niet weg. Dus wat dat betreft de toekomst uh, voor de hele familie is dan, is dan Portugal. Dat zijn Mitchell van der Gaag tegen Rob Fleur. Drie ploegen oefenden vandaag. Feyenoord won in de Kuip met 3-1 van het Spaanse Getafe. Ook NEC had een Spaanse tegenstander. werd 1-1 tegen Osasuna. En FC Groningen tot slot speelde met 1-1 gelijk tegen Emmen. En was langs de lijn met Theodore de Graaf. Fijn om te horen. Vindt nou. Hans Beum ook wel. Sniffentiers ja. <laughs> driver's seat. Hans, goedenavond. goedenavond. Als jij er bent, gaan we het hebben over schaken. Ja, ja. Uh, drukke tijden voor de schakers. Vorige week uh, Nederlands kampioenschap. Nu het Open Nederlands kampioenschap. Het is vakantietijd. Ja. Je zou zeggen, schakers, pak even de rust. Ja, en dat doen ze niet, hè? Nou, ze doen dat. Natuurlijk doen ze dat ook. En die vakantietoernooien, die, die, die periode. geeft al een klein beetje aan wat de sfeer is op die toernooien. Uh, je had dus uh, uh, tijdens dat uh, NK. had je ook nog een groot open toernooi <coughs> in uh, Amsterdam. Nu heb je dus dat. Uh, daarna kreeg je Leiden. Ja. Ook een heel, een sterk, je praat over dan uh, meerdere dagen, klassiek tempo. Hè, de zware partijen van vijf, zes uur. Dus niet van die van die, die we ook wel hebben in het weekend. En zo, maar dat is, dat is een ander verhaal. Maar echt zware partijen. Dus je had, je had Amsterdam, Leiden. Nu heb je dus in Dieren dat Open Openkampioenschap van Nederland. Dan krijg je volgende week door op Zeeland. En, de, en, en daarop krijg je dan weer Haarlem. En dat zijn allemaal hele, ja toch wel zwaardere toernooien. Maar ook vakantietoernooien. Dus gedurende die toernooien heb je, ja, ik, bedoel, ik heb ze vroeger ook gespeeld. Je hebt, je hebt zwemmen, je, gaat, je hebt feestes. Je gaat hebben je pokerwedstrijden, je hebt, er wordt van alles georganiseerd. Dus het is aan de ene kant uh, ja, trekt het een ander slagvolk. Mm -hmm. Je ziet ook die hele zware professionals uh, wat minder aanwezig daar. Uh, en, en er wordt veel omheen gedaan. Dus het is, ja, het is een beetje een mix tussen, tussen vakantie. En toch ook heel hard schaken. Nou, Ik was zeggen, want de mensen die er zijn... nemen ja. dat natuurlijk buitengewoon serieus. Ja, natuurlijk. Je praat ook doen. over professionals, je praat ja. ook over, over uh, grootmeesters. Kijk, zo'n zo hele serie toernooien... Uh, lokt ook uh, buitenlandse grootmeesters. Er is hier een hele uh, clan... een Indische clan... Uh, van grootmeesters en meesters... En, en zeer getalenteerde jeugdspelers. Eentje daarvan... Uh, bijvoorbeeld speelt nu ook mee in het Coach van Nederland... En zeker een zekere Kampari Aksat... Maar die zit over een maandje of zo mee te spelen... in het jeugdwereldkampioenschap in Turkije. He, jongetje, stuurt, uh, nou ja, jongetje is 20 jaar. Staat ook nu uh, op de gedeelde tweede plaats. Mm -hmm. Maar die grijpen ook die series aan in zo'n land. Slapen dan met velen op, op, op, op een hotelkamer. Of ze krijgen wat onderdak uh, aangeboden. Maar die, die, die, die nemen die hele serie mee. Dus ze doen gewoon een, een rondje Holland. Weet ja. je? Dus dat is, dat, de, en het geeft hun een zakcentje. Het geeft een mooie mogelijkheid voor ons talent om, om goed te oefenen. Dus uh, het dient twee doelen. Everybody uh, happy, uh, zeg maar. Ja. Hoe, hoe is de bezetting nu? Nou, dus, Er spelen 400 man mee in het Open kampioenschap van Nederland. Uh, waaronder een, een stuk of 30 titelhouders, een stuk of tien grootmeesters. Uh, Gelukkig van Nederland doet daar uh, ook een paar uh, topspelers van Nederland. Zoals Erwin Lamy. Uh, er zijn nog een paar die uh, twee weken geleden nog... om het Nederlands kampioenschap meespeelden. Pruisen zit er ook in. En... Doet de Nederlands kampioen mee? Uh, nee, maar die had makkelijk mee kunnen doen. Uh, Dimitri Reinderman had mee kunnen doen. Maar ik denk dat hij nog even na zit te genieten van. Uh, maar hij heeft vaak genoeg meegedaan. Uh, dus dat kan allemaal. En wij hebben dus gelukkig ook een paar hele grote uh, talenten... Uh, die uh, meespelen en die ook normen kunnen maken. Dus afgezien van het toernooi zelf kun je ook in, een, in, een schaak, in de schaakwild normen creëren. En degene die geen titel hebben, kunnen dan een meesternorm halen. En degene die al meester zijn, kunnen een grootmeesternorm halen. Dus dat is een persoonlijk belang binnen het hele toernooibelang. Ja. En dan staat er nog eens een keer voor de winnaar van dit Open Kampioenschap... een vrijplaats voor het... Een gesloten kampioenschap van volgend jaar, van 2014. Dus het, men, men speelt niet voor niks, zeg maar. Hè? Afgezien nee. van het prijzengeld natuurlijk. Er zijn andere belangen ook waar omgespeeld wordt. Ja, wat, wat is dan bijvoorbeeld het prijzengeld, weet je dat? Ja, ik heb me daar niet zo erg in verdiept. Maar ik denk, nou, ja, misschien ga ik hele gekke dingen zeggen... maar ik dacht iets als 3000 euro of zo. Maar misschien dat ik er 1000 naast zit of zo. Dus dat, dat, <lacht> uh, maar ja, dan, dan, dan, dan nog is het niet... Uh, nee. als ik zo hoor wat ze allemaal in Portugal verdienen... Ja, dan, uh, dan valt het wel mee. <lacht> ja. Maar wij, op wie moeten wij nu gaan letten? Wie gaan hier om de titel spelen? Nou, ik denk Emiliano, hij staat ook bovenaan nu. Hij ja? staat uh, ongedeeld bovenaan met 4,5 uit 5. Het is echt een prof, hè? wat kun je ook wel zien. Want de Nederlandse deed deed iets slecht. Uh, en nu staat hij weer bovenaan, dus hij, hij laat zich niet uh, omverblazen. En hij kan eens dus een keer een slecht toernooi spelen. Maar het volgende toernooi komt hij ook weer terug. Dus dat is heel leuk, 4,5 uit 5. Uh, ik hoop dat hij uh, doortrekt en dat hij kampioen uh, wordt. Zodat hij in ieder geval, uh, ge nou ja, hij, hij doet toch wel mee met het Nederlands kampioenschap. Maar dan is hij daar zeker van. En het zou een waardig kampioen zijn. En dan blijft het ook een Nederlander. Ja. Dan heb je die hele groep uh, Indische grootmeisers. En nog een paar Russen en dat soort dingen. Maar daaronder, op de gedeelde tweede plaats... met vier punten, hebben we toch ook heel vrolijk... een Nederlander, Etienne Goudriaan. En die kan een meesternorm uh, halen. Uh, nou, dat zou dus heel leuk zijn als, die, als, hem dat redt, als hij dat redt. En... We hebben er nog eentje, Jordan van Forest. Een jongetje van 14 jaar. Zat ook op de gedeelde tweede plaats. En zijn hele familie is een schaakfamilie. Want zijn bedovergrootvader, bed, bed en dan praat je over 1870 of zo. Ja. De bekende van Forest. dat waren twee broers. Die waren toen kampioen van Nederland. Alhoewel het toen nog niet echt officieel was. Dus was nog in de tijd van voor Euwen, zeg maar. Dat was helemaal... maar dat, dat zit in zijn familie. De, de, het zijn in, de, in de schaakwereld net, is het een bekende naam van Forest? maar dit is dus een, een teller van vele generaties later... veertien jaar, groot talent... en speelt volledig mee in de top. Dus dat is wel erg leuk. Ja. En Ik hoop ook dat hij een, uh, uh, zowel goed afsluit... als ook een, een, een meesternorm gaat halen. Ik hoop het wel. Een geweldig verhaal. Ja. Ja, grappig, hè? Ja, ja. Nou, wij hebben ook de grote talenten. En ze worden alsmaar jonger en jonger, zoals je weet. Want ja. Ja, we hebben door die computer kun je veel meer informatie tot je nemen op, op jonge leeftijd. Je hoeft niet meer al die boeken door te gaan. Dus te leren razendsnel. Ja. 14 jaar. Ja. Geweldig. dankjewel, Hans Beun, dat je hier wilde zijn. Uh, de Belgische landskampioen Anderlecht, kan ik u nog vertellen... is de competitie begonnen met een nederlaag. Het elftal van de Nederlandse trainer John van der Brom... verloor met 3-2 van Lokeren. De Belg Hans van Aken afkomstig uit de jeugdopleiding van PSV... scoorde twee treffers voor Lokeren.